Het weer in het zuidwesten zonnig, in het noordoosten bewolkt... en kans op wat regen. Morgen opnieuw bewolking in het noordoosten. In de rest van het land is het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... nog steeds de file tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn van 8 kilometer. Wilt u van Amsterdam richting het zuiden... kunt u er beter voor kiezen via Hilversum te gaan, de A1 en de A27. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een file van 3 kilometer tussen velden en knopens Zaarder -Heijken. Dat komt door werkzaamheden. Het Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Vierhouten, Dionne de Graaf en Tom van Heck. Het is 3 minuten over 4. U bent weer terug bij Radio Tour. U heeft het allemaal al kunnen volgen. 23 kilometer ploegenduitrit. één Eén lange sprint. NOS met tot nu toe, Gio Lippens, een secondenspel eigenlijk, hè? Ja, veel is het allemaal niet. zo als je kijkt naar de verschillen tussen de nummer 1 en 2 is 12 seconden. Garmin ten opzichte van Rabobank. Dan de nummer 3 op 28 seconden. En Franse de Geux op 46 seconden op de vierde plek. Nee, de eerste zeven ploegen zitten nog binnen de minuut van de winnende tijd. We krijgen nu ook Astana. Die zijn inmiddels vertrokken. Die komen nu door zo meteen bij het eerste tussenpunt na 9 kilometer. En die gaan dan, nou, die komen aardig in de buurt van Rabobank hoor. Ik denk, ja hoor, ze zijn net iets sneller dan Rabobank. Dat is toch wel opmerkelijk dat Astana hier ook een prima tijd neerzet op die 9 kilometer. Maar het moet nog ver. Ze moeten nog naar 23 kilometer. Voorlopig ter aan de finish, dus de snelste tijd voor Garmin. Gaan we naar die prachtige Wimbledon-finale. Nadal Djokovic. En de man die het hele jaar al wint, won ook de eerste set, Marcella. Ja, knappe break daar in die tiende game. Daarmee werd het 6-4. Het eerste breakpoint was raak. Hij maakte na een uh, 30-0 voorsprong voor Nadal vier punten op rij. En uh, verdient die eerste set. een beetje verrassend, maar toch wel verdiend. Want uh, ik vond dat hij op het eind toch wat meer risico nam... en wat meer winnaars sloeg dan uh, Nadal. Die is de servicepercentage wat uh, liet zakken. Stond op 90 en uh, ja, miste vier eerste services. Dus het eindresultaat 81 Nog heel goed, maar dat kost hem wel de kop aan het eind van die eerste set. Set. Momenteel eerste game gespeeld, tweede set 1-0 voor Djokovic. Nadal gaat serveren. Bij de pijpen van onder, strakke broek van boven, de BG's uit die tijd nog, de Knights on Broadway. We gaan even tennissen op Wimbledon. Uh, Djokovic-Nadal wordt de korte finale, Marcella? Nou, dat weet ik niet, maar het momentum ligt nu wel bij de Servië, hoor. Want uh, hij leidt 6-4 en 2-0, gaat dus door de eerste de beste service game van Nadal in de tweede set heen. En... Typerend is dat Nadal fouten maakt. Negen fouten tot nu toe. Hij sloeg in zijn halve finale tegen Murray in de hele wedstrijd maar zeven onnodige fouten in vier sets. Nu hebben we een set en twee games gespeeld. En hij heeft er al negen geslagen. Het gaat niet goed met Nadal. Hij is aangeslagen. En Djokovic heeft het momentum. Djokovic leidt 6-4, 2-0. We nou, gaan weer even naar de koers, die 23 kilometer lange ploegen tijdrit Gio. Nog bijzondere ontwikkelingen? Nou, we hebben in ieder geval 11 ploegen op dit moment aan de streep. En ik zei het al, Astana was na 9 kilometer sneller dan Rabobank. Het scheelt niet veel hoor, het scheelt 1 seconde officieel. Maar het is in ieder geval een kostbare seconde. Maar meteen na die passage zijn ze in elk geval uh, gepasseerd... Nee, zijn ze twee mannen kwijtgeraakt. Uh, ze zijn daar uh, kwijtgeraakt, die Gregorio en Zijts. En dat betekent dat Astana op dit moment gewoon met zeven man ronddraait. Uh, dat is uh, wat minder goed nieuws voor uh, Alexander vino de Kazak... die hier in ieder geval een uh, hoop tijdwinst had uh, willen pakken nog. We kijken nu ook naar uh, Kartusha. Die zijn inmiddels ook uh, vertrokken. En die gaan ook zo meteen doorkomen daar op dat uh, eerste punt... En die gaan uh, een tijd rijden die uh, niet verkeerd is hoor. Ze gaan langzamer rijden dan uh, Astana in elk geval. Ze gaan ook langzamer rijden dan uh, Rabobank. Want uh, die rijden op dit moment al sneller. En uh, ze gaan uh, misschien wel wat sneller rijden dan uh, Quickstep. Nee dat gaan ze zeker niet. Want uh, Astana doet dat niet. Quickstep trouwens, die noemde ik al. Uh, Quickstep die is inmiddels binnengekomen met één Nederlander in de gelederen, Nicky Terfstra, de andere Nederlander. Die zijn ze daar kwijtgeraakt bij uh, Quickstep. Dat is Adi. Dus uh, ze kwamen daar met z'n zesde over de streep. En quickstep, matige tijd hoor. De zevende tijd tot nu toe. Met een achterstand van 56 seconden op team Garmin. Snelste tijd dus voor Garmin. 12 seconden erachter. Nog steeds Rabobank. U luistert naar Radio Tour de France. Het is 11 minuten over 4. Drie topmensen van Chemiepak in Moerdijk zijn opnieuw aangehouden, nu op verdenking van Brandstichting. De directeur en drie medewerkers van het bedrijf hebben deze week al een paar dagen vastgezeten. Ze werden dinsdagochtend vroeg van hun bed gelicht, omdat ze worden verdacht van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Op het bedrijfsterrein van Chemiepak woedde op 5 januari een grote brand. afgelopen vrijdag werden de vier vrijgelaten, omdat de rechtercommissaris geen aanleiding zag om hen langer vast te houden. Maar vandaag zijn de directeur en twee medewerkers dus opnieuw aangehouden. Deze nieuwswits praten wij door uh, Aard houden over die uh, ploegentijdrit. Uh, je ziet nog wel wat ploegen uh, waar mensen vroeg afgaan. Maar dat is dan ook een bewuste keus, denk ik. Als iemand niet kan volgen. Maar je moet wel vrezen soms dat zo'n engeling niet te veel tijd gaat verliezen. Hè? Dat, is, dat is altijd het risicopunt, zeker. Ja, zeker. <coughs> Pardon. Je ziet het uh, eerste tussenpunt... Het was voor bepalend voor een aantal renners om nog één keer alles te geven en op kop te rijden en dan te laten lossen. Want je rijdt alleen maar in de weg op het moment dat je gewoon de tempo niet bij kan houden. Dan kom je op kop en dan laat je tempo gewoon twee, drie kilometer per uur zakken. En dat is wat je helemaal niet wil. En dat, dat, dat werkt onrust. En je ploegmaat gaan op je liggen schelden en dan, dan wil je met liefst maar zo snel mogelijk wegwezen ook. En als wij kijken, we noemen het net een seconde spel. Gio zei dat ook. Het is een redelijk seconde spel. Mocht je ook niet meer van verwachten, hè? verwacht je toch nog dat er een ploeg komt die toch nog een echte tik kan uitdelen? Of, of blijven wij dit zien en gaan wij ergens, nou ja, rond die tijd van Garmin 24-48, misschien dat er nog eens iemand 24-35 of zo? Hè? Nou, ik verwacht uh, Team Sky, wat nou voor start gegaan is, uh, die verwacht ik toch wel uh, als, als snelste van, van het hele spel. En daar zit toch uh, Bradley Wiggins in, de, de beoogde man die hier het klassement moet gaan doen. Na een heel slecht jaar, vorig jaar, en ja. zijn debuutjaar vierde plek, wil hij dit jaar gewoon weer terug naar het podium. Dus zij zullen er echt vol van gaan. Die weekends, um, die wordt, ja, het is altijd lastig als iemand zo'n slecht jaar gehad heeft... maar hij rijdt heel erg goed, een voorbereidingskoersen. Uh, is hij uiteindelijk serieus genoeg om in dat hele grote hooggebergte ook aan te klampen... In, in de Tour zoals hij nu is samengesteld? Ja, ik denk het wel. We, hij, hij kon het het eerste jaar. Hij kon daar aanklampen, hij werd net nog voor de top nog wel gelost... maar is nu twee jaar verder met meer ervaring... met meer wegkoersen in zijn benen... Dus Paar, hij moet daar aansluitend om wel kunnen vinden. Met, met toch Robert Geesing, met Jurgen van der Broek. Hij moet in dat rijtje, hij moet ze daar weer kunnen handhaven. En vandaag is het voor hem belangrijk, want als je niet hoeft... en je hebt al oh is het maar 10, 15 seconden te verdedigen... zit je daar toch lekkerder dan als je weg moet, hè? Ja, zeker weten. En als uh, je ziet naar nou al alle kleine details... je zag net, uh, ik zag voor het eerst nou nu een helm. Een volledig nieuwe helm, een tijdrithelm, die zij uh, bij Team Sky op hun hoofd hebben staan... Die toch meer afgerond is, geen spitse achterkant meer. Dus dat, dat, dat team is altijd wel bezig met ja. vooruitgang, altijd met nieuwigheden. En dat, ja, daarom is het team sky. En daarom hebben ze ook het Engelse wielrennen echt helemaal op een hoog plan gezet op dit moment. Nou, het is voor Engeland. En Wicked. Dus we hopen dat hij goed gaat meerijden. Gaat ongetwijfeld lukken, denk ik vandaag. Want ook zij zijn onderweg inmiddels, Gio. Zeker, en Bradley Wiggins mag er op dit moment even op adem komen. Heeft ze juist een kopbeurt gedraaid en zit eventjes in het laatste wiel. Nu is er weer Boas van Hagen die daar dan weer achter rijdt. Ja, het is natuurlijk een geweldige ploeg als je gewoon kijkt naar de namen. Wiggins, Fletcher, Simon Gerrans, Boas van Hagen, Knees, een Duitser, Ben Swift. Hele goede Engelse sprinter dan Geraint Thomas. Rico Uran. kunnen ze niet al te veel van verwachten in deze tijdrit? want die man komt uit Colombia. Daar houden ze niet zo van uh, tijdrijden. Op een enkele uitzondering na. En Zandio de Spagnaard, die completeert dan de ploeg. En het ziet er inderdaad allemaal wel heel erg specie uit. Wat uh, Team Sky daar uh, liet zien. We kijken nu trouwens naar de ploeg van Lampre die aan de start staat uh, van de tijdrit. En uh, als we het dan uh, over Lampre hebben. Ja, dat is dan toch wel uh, de ploeg van uh, Damiano Cunego. Die moet zorgen dat hij er hier ook weer goed bij zit. Verloor gisteren geen tijd in de etappe. Dus ook hij staat op 6 seconden voor. ...van Philippe Gilbert, maar Lampre zal zeker niet in staat zijn om hier een van de snelste tijden te rijden. We hadden het zojuist over Astana, die waren sneller dan Rabobank bij dat eerste meetpunt op 9 kilometer. Maar bij het tweede meetpunt, toen liet het zich meteen voelen dat ze twee man kwijt waren geraakt. Want dan hadden ze ineens de vierde tijd en reden ze zomaar 19 seconden langzamer dan Garmin. 6 seconden dus langzamer dan Rabobank. Ja, het zijn allemaal kleine verschillen, maar het zijn wel verschillen die uiteindelijk doortellen. Inmiddels hebben we hier aan de Finish, 12 ploegen binnengekregen. Garmin nog steeds de snelste. Rabobank nog steeds op de tweede plek. En Saxo Bank op de derde plek. Van nog steeds één na laatste. Elfde dus op dit moment. Met 1 minuut en 15 seconden achterstand op Garmin. Maar het wachten is op Team Sky. Als die geoliede machine straks hier over de finish komt... dan hebben we waarschijnlijk een nieuwe snelste tijd. Maar de gemiddelde tijd trouwens van Garmin... dat is nog wel mooi om even te melden. 55,6 kilometer per uur is nog altijd wel... Dicht Langzamer dan dat record dat in de boeken staat. Die 57,3 kilometer per uur van Discovery in 2005. En dan uh, gaan we ook nog eventjes uh, naar een uh, man luisteren van Rabobank. Een van de ploegen die dus uh, al uh, gefinished is. Op de tweede plek. We hebben Geesink al gehoord. We hebben Tendam al gehoord. Hier opnieuw een prominente Nederlander, Bouke Mollema. Ja, hoe zwaar was dit? Behoorlijk zwaar. Ik denk, uh, ja, zo'n korte tijdrit is natuurlijk nog intensiever uh, dan, uh, dan een langere ploegentijdrit. En uh, ja, dat, dat hakt er wel flink in. Ze zeggen wel eens na het zuur komt het zoet. Uh, dat is het, in dit geval denk ik ook... Uh, uh, ook hiervan uh, is dat op toepassing. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we in ieder geval op een paar favorieten winnen, winnen we nu altijd. En uh, ja, even aanwachten nog uh, tot iedereen binnen is. Uh, ja, wat, het, uh, wat onze tijd waard is. Maar ik denk dat we uh, ja, er wel uh, alles uit hebben gehaald. Laten we het toch nog wel eerst even over, dat, over het zuur hebben. Um, Robert Geesink zei zojuist al, ja, het liep allemaal uh, gesmeerd. Kun je dat uitleggen, wanneer een ploegentijd het gesmeerd loopt? Uh, nou, ik denk als iedereen gewoon zijn beurten kan doen. Uh, kijk, en, en natuurlijk vooral goed door de bocht te gaan. Uh, soms heb je wel eens dat er na een bocht uh, gaatjes vallen. Dat is niet gebeurd, uh, volgens mij. En uh, ik denk dat we gewoon met, met z'n negen uh, ja, gelijkwaardig waren. Dus iedereen uh, kon zijn beurt doen. Uh, ja, de een wat langer nog dan de andere. Maar ja, het is belangrijk uh, dat er niemand, uh, niemand een beurtje overslaat. En dat, ja, dat bleek. En hoe waren de omstandigheden? Uh, iedereen kan voelen dat het, dat het waait. Ja, het waaide. Maar daar had je onderweg op zich niet heel veel last van, uh, vond ik. Uh, er stond... Ook redelijk veel publiek, dus het was, was al sowieso beschut. En ook, ook met bomen, dus uh, nee, dat viel eigenlijk, eigenlijk goed mee. En weinig bochten, dus het was gewoon eigenlijk uh, ja, de hele tijd uh, rechtdoor. Was dit een dag waarvan jij vooraf zei van nou zou blij zijn als die voorbij is in de Tour? Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, je keek er misschien wel een heel klein beetje tegen op, omdat ik... Uh, ja, niet, niet de allerbeste tijdrijden bij ons in de ploeg ben natuurlijk. We hebben zeker in zo'n vlakke tijdrit met mannen als Boom, Chalingi, uh, Sanchez. heb je natuurlijk al wel een paar motoren uh, bij elkaar. En, uh, maar het viel me eigenlijk uh, ja, redelijk mee. Ik kon, uh, kon goed meekomen en ik was eigenlijk niet, uh, niet minder dan de rest. En dus ja, de tijdrit is nog bezig. Uh, maar in conclusie is alvast wel anderhalf minuut voorsprong voor Gezenk op, uh, op Contador. Ja, na twee dagen is dat uh, niet slecht, denk ik. <SISK> See it sometimes, far so far away van Miss Montreal, Wish I Could. Mooie achtergrondgeluiden. Mooie, hele mooie achtergrondgeluiden van uh, Edwin Cornelis... onze verslaggever die het toergevoel in Nederland uh, vandaag onderzoekt. Ja, Edwin Cornelissen, de vraag is als wij dit horen hier in ons studiootje... waar, waar jij bent uh, inmiddels, waar ben je neergestreken... Nou, als je de geluiden zo hoort, dan zou je denken in Frankrijk, maar niets ja. is minder waar. We staan momenteel op de parade in Den Haag. Uh, de parade natuurlijk bekend als cultureel festival. Waar de voorstelling Moulin Rouge draait in een, een circus tent. Zo ziet het eruit. We zien uh, de rood verlichte molenwieken van de Moulin Rouge. Een voorstelling dus uh, heb ik het over met Annegine Koerselman, de regisseuse. Die draait om het Frankrijk van weleren. Ja, van vroeger uit de 19e eeuw eigenlijk. Niet echt de Moulin Rouge van nu, waar iedereen de ordinaire cankandanserenten ziet. <laughs> maar terug naar die nostalgie waar wij van houden. Dat je denkt, oh toen was het leven. Nog Vrijheid, blijheid en iedereen mocht bestaan zoals die was. Dat is misschien de nostalgie die we ook wel een beetje zoeken in de Tour de France. Hè? Maar hoe zou je die omschrijven, die nostalgie van het Frankrijk van toen? Nou ja, ja, eigenlijk denk ik, ik zat net te denken... Oh ja, Frankrijk is natuurlijk fraternité, liberté, égalité. En uh, dat kunnen die Fransen nog altijd heel goed. Dat kunnen wij in Nederland eigenlijk weinig. En ik denk dat het in die Tour de France ook ziet Hoe hoger je een berg op klimt, hoe vrijer je wordt tenslotte. Zo is het. En, um, en dat proberen ze hier in deze Moulin Rouge ook. Ze strijden voor de liefde tot... Uh, tot de top. Ja. We horen de Franse sferen, de accordeon natuurlijk, de viool. Wat is het voor een voorstelling? Het is een uh, 35 minuten durende paradeopera. Het is echt een opera. Er wordt een opera. In er wordt een fragment van La Bohème gezongen, maar ook als jullie net nu horen: uh, Je te feu van Satie. En dat wordt gezongen door uh, Angelos, een sopraan. Die is, mimi, speelt Mimi Cochet, de grote ster van de Moulin Rouge, en die wordt. Uh, het liefdesvuur aan de schenen gelegd door Armand, gespeeld door Christian Schenninghout. En die viool en uh, accordeon die hij hoort, dat zijn uh, Jacob, Ploy Marije en en Nie. En die zijn eigenlijk de oude... De toulouse trekken uit de Moulin Rouge... die proberen de kunst nog leven in, de, tot le ja, tot le in leven te houden. Ja, dus je waantje in het Frankrijk, het Parijs van toen... tijdens de parade. De parade is dus een cultureel rondtrekkend circus, mag je zeggen. We staan dus nu in het Westbroekpark in Den Haag... maar ja, Utrecht komt bijvoorbeeld nog aan de beurt. Amsterdam. is Even vragen bij de medewerkers van de parade... volgen jullie die tour desondanks nog een beetje? En we proberen de tour zo goed mogelijk te volgen... tussen het werk een beetje door... Via internet, via de radio, uh, proberen we zoveel mogelijk mee te krijgen. En we laten elkaar ook weten, uh, de, de uitslagen, de nieuwtjes. Uh. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk op de hoogte te blijven. Want ook zo'n cultureel gezelschap als uh, tijdens de parade, dat zijn dus wel echte tourliefhebbers? Daar zitten zeker een aantal grote tourliefhebbers tussen, absoluut. Volgens mij zie ik de regisseuse daar heel hard knikken met haar hoofd. Nou ja, nee, ik luister gewoon heel graag naar radio. Het enige is, ik heb het nu zo druk, dat dat een beetje mij schiet. Maar uh, het goede is, we staan al maar vijf dagen hier, want daarna hebben we even vrij om bij te komen. Dus dan gaat de radio wel weer aan. Ik loop even naar een van de acteurs, want er wordt dus ook uh, geacteerd in deze voorstelling, terwijl we die muziek nog zo mooi horen klinken. Um, de Tour, kan je dat ook een beetje theater noemen eigenlijk? De Tour de France, theater. Ja. Uh, nou, er zit wel ook een hele organisatie omheen die het moet presenteren. Het gaat allemaal om presentatie en acteren gaat er ook over. En ik neem aan dat u ook ergens een beetje moet denken aan uw presentatie. En dat heeft ook van alles met acteren te maken natuurlijk. De tour daarvan wordt altijd gerecht. Dat is bloed, zweet en tranen. Pure emotie. Hè? Uh, eigenlijk dichterbij kan sport en uh, die bloed, zweet en tranen niet komen. Dus in die zin misschien wel een beetje vergelijkbaar ook ja, met wat jullie op het toneel doen. Ja, ik um, denk dat, dat, dat je hele mooie beelden ook kan zien op televisie van Tour de France. Van uh, mensen die uitgeput zijn omdat ze zo hard gewerkt hebben om aan de top te komen. En, uh, en daar komt heel veel emotie bij kijken. En uh, dat, dat geeft een visueel mooi beeld. En dat is denk ik in het theater ook zo. Kun je je ook uitputten. Het is ook een sport. En dat uit, kan, je, ja, kan zich ook uiten niet alleen in spel, maar in daadwerkelijke fysieke... Uh, Uitingen. Ja, we lopen even door naar de zangeres, de opera zangeres in deze voorstelling, terwijl de muziek dus nog altijd klinkt. Uh, wat heb jij met dat Frankrijk en dat Parijs van toen? Um, nou, dat heeft een bepaalde romantiek natuurlijk. En ik hou heel erg van uh, baguette en Franse kaas. En, <laughs> ik denk dat het er toen ook al was. En van een wijn. En um, ik heb zelf uh, Frans gestudeerd uh, voor ik ging zingen. Dus ik, ik ben francofiel eigenlijk. Franse literatuur vind ik heel erg mooi. Lekker aan. Ja. ja. Nou, deze voorstelling dus te zien op de parade op het moment in het Westbroekpark in uh, Den Haag. En ja, misschien moeten we afsluiten met die fameuze one-liner van Joop Soetemel. Oh, ken jij hem? Nee, Parijs is nog ver. Oh, Parijs is nog heel ver, maar hier heel dichtbij. Parijs is nog ver het toergevoel in Nederland. Edwin Cornelis op de parade in Den Haag. Het ging over acteren, het ging over zweet en tranen. Uh, ik zie één acteur met een klein beetje angst. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, Marcella Mesker. Een beetje bang is hij, lijkt het wel. Ja, je ziet het helemaal goed, Tom, want je hebt het over Rafael Nadal. Want uh, hij is zojuist voor de tweede keer in de tweede set gebroken. Hij staat achter met 6-4, 5-1 tegen Novak Djokovic. In uh, de vijfde Wimbledon-finale van uh, Rafael Nadal. En pas de eerste voor Novak Djokovic. Maar ja, als je die wedstrijden eerder dit jaar zag van Djokovic tegen Nadal. Uh, ik noem ze nog maar even. De finale van Indian Wells, de finale van Miami. Twee keer won Djokovic in drie sets. Maar toen naar het gravel, de finale van Madrid, de finale van Rome. Twee setters waren dat voor Novak Djokovic. En daar heeft Djokovic Nadal heel erg pijn gedaan. En mentaal zit hij denk ik in het hoofd van Nadal. Want Nadal speelt niet goed, maakt meer fouten, speelt angstig. En uh, ja, is bij lange na niet zo goed als Djokovic. Die nu weer een winnaar slaat. 5-1, 30-0. Hij is op weg naar de tweede setwinst. Dan zou die twee sets tegen 0 voorkomen... Ja, dan heb je nog maar één setje nodig. Maar goed, zover zijn we nog niet. Nadal is natuurlijk een uh, vechtjas eerste klas. Maar je ziet dat hij niet zichzelf is. Hij wordt overklast in de rallies. En ja, wanneer gebeurt hem dat? Ja. Nooit. En de baan is uh, droog. De baan is uh, niet eens zo snel... En Djokovic serveert keurig netjes naar buiten. Hoog percentage eerste service in en de return gaat fout. Het is 40-0, drie setpoints voor Novak Djokovic. Hij staat heel relaxed te spelen. Natuurlijk heeft hij het vertrouwen na die eerste setwinst. Ja, wat dacht je van 47 gewonnen wedstrijden dit jaar? Daar komt de eerste service van Djokovic. Hij is goed, hij komt naar het net, wil service volley spelen. Het hoeft niet eens, de return is mis van Rafael Nadal. En Djokovic serveert de tweede set op een, ja, op een drafje uit. Hij hoeft niet eens zijn best te doen. Het wordt 6-1 en zo lijkt Novak Djokovic in deze Wimbledon finale. Met 2-0 in sets tegen de titelverdediger Rafael Nadal. En hoewel Parijs nog heel ver is, eh, kijken wij toch naar het spel van de ploegentijdrit Gio Lippens. En we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd naar eh, die mannen met die snelle helmen. Ja, die mannen met die snelle helmen. Maar zo zie je maar dat eh, voorspellen, ja, dat het toch vaak koffiedik kijken blijft. Want eh, we kunnen dan wel met z'n allen voorspellen dat eh, Team Sky eh, hier die tijd van Garmin gaat eh, verpulveren. Maar eh, tot nu toe is het tegendeel waar. Want op het eh, tweede meetpunt, na nou, 16,5 kilometer bij La Merlea Thierre, zaten ze gewoon vier seconden achter team Garmin. En dat betekent dat ze toch vijf seconden verloren hebben in dat stuk tussen negen kilometer en zestien en kilometer. Ze zijn met z'n zevenen op dit moment. Ze zijn twee man kwijtgeraakt. En dat betekent dat de rest dan toch harder moet werken. Het zag er ook allemaal niet meer helemaal strak georganiseerd uit. Maar ja, je praat natuurlijk over details, hè, want ze, ze blijven natuurlijk nog steeds erg hard rijden. Sky op dat tweede meetpunt. In elk geval nog steeds sneller dan Rabobank. Negen seconden maar. Maar als we denken dat Rabobank op het laatste stuk in ieder geval een seconde was dan Team Garmin. Zou het zomaar kunnen zijn dat uh, Sky dadelijk in elk geval iets dichter richting die tijd van Rabobank gaat. En dat bedoel ik dan in negatieve zin. En dan zou het nog eens leuk kunnen worden. Ja, het is de vraag, duiken ze onder die tijd van Rabobank of niet? Ik denk het haast wel. We hebben inmiddels ook weer een paar ploegen binnengekregen. Astana is uh, binnengekomen. Die kwamen binnen op 32 seconden van Team Garmin. En uh, zojuist zagen we ook nog uh, wat andere ploegen binnenkomen. Maar goed, die zijn voorlopig even het melden niet waard. Voorlopig is de stand: Garmin, Rabobank, Saxobank en Astana. Dat zijn de eerste vier ploegen. Er zit maar 32 seconden tussen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Op dit moment is het in Groningen, Friesland, Drenthe, maar ook Overijssel nog behoorlijk bewolkt. En het is ook een beetje fris, 16 graden. In Zeeland schijnt al veel meer de zon en daar is de temperatuur middels opgelopen tot zo'n 19, bijna 20 graden. Ja, en dan vannacht ook nog steeds bewolking in het noordoosten van het land. Maar daardoor koelt het niet erg veel af, het wordt daar 12 graden vannacht. In het zuiden daarentegen veel meer opklaringen, 8 graden en lokaal kan er ook een ondiepe mistbank ontstaan. En morgen in het noordoosten, de bewolking wordt langzamerhand steeds dunner. Betekent dat ook daar steeds meer zon te zien zal zijn. In de rest van het land begint dat al in de vroege ochtend. En daar loopt de temperatuur op naar zo'n 20 graden. En dinsdag wordt een overwegend zonnige dag. Er is ook maar heel weinig wind uit variabele richting. En vanaf woensdag, dan lijken we weer een overgang naar wisselvallige weer te krijgen. ANWB-verkeersinformatie op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. 8 kilometer file tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn. Dat komt door wegwerkzaamheden. Wie van Amsterdam richting Utrecht wil, die kan het beste via Hilversum rijden. De A1 en de A27. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Velden en Knopend Gio Lippens, we zijn benieuwd, want de mannen met de helmen kunnen gaan rusten. Ja, Je kunt een prachtige helmen hebben, maar niet de snelste tijd rijden in deze ploegentijdrit. Want Team Sky komt zojuist over de streep met 4 seconden achterstand op Team Garmin. Garmin dus de snelste ploeg. Voorlopig dus nog Huzoft, de grote man, misschien wel na deze etappe. Want hij kwam als eerst over de streep van zijn ploeg. Huzoft doet het dus goed met Garmin en Sky op 4 seconden. Wel sneller dan Rabobank. 8 seconden scheelde het tussen Sky en Rabo. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits: nummer 95. We laten de plaat even zakken. Het was de nummer 95, Elsa Tan Vapa. We gaan naar de Champions Trophy finale in Amstelveen. Gerard, had te veel bandjes van Korea gekregen waarschijnlijk. Jongen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Wat een fout in de Nederlandse defensie. Nog geen halve minuut gespeeld. Het is 1-0 voor Argentinië. Garcia scoorde het doelpunt. Helemaal vrijgelaten. Misser achterin van Willemijn Bos. En ook de kiepster was kansloos van Nederland. Dat is Joyce Sombroek. Het is uh, waar. Binnen een minuut, binnen een halve minuut. 1-0 voor Argentinië in het volle Stadion. Een keer onderbroken, Elsa met Tanva Pad. de nummer 95 in onze Franse top 100, zoals ik hem maar noem. Eh, onderbroken door eh, Gerard de Groot. Ja, ik zei het al, Gerard het verkeerde bandje gekeken natuurlijk gisteravond met z'n allen. Ja, ik ben bang van wel. Ja, het was een emotionele, althans een chaotische avond natuurlijk gisteravond. Dat eerst iedereen, alles en iedereen, ook echt iedereen, dacht dat Korea conform de reglementen die waren uitgereikt voor het toernooi in de finale stond. Korea zou in de finale staan, maar dat bleken de verkeerde reglementen te zijn geweest. Ze hebben, de Argentijnen hebben een jurist meegenomen hier naartoe, alsof ze het van tevoren al voelden, Tom. Oh, ja, je kan erom gaan kniffelen natuurlijk. Het is een blamage voor het toernooi dat het allemaal gebeurd is, maar die jurist die toverde uit de archieven van de FIH de juiste reglementen die speciaal gemaakt waren voor het formaat wat hier gespeeld wordt. Twee pools om mee te beginnen en dan twee uh, eindpools. Een winnaarspool waarin Nederland dus zat en Argentijnen en Korea en Nieuw-Zeeland en een verliezerspool. Nou, die verliezerspool daar we het verder niet over te hebben. Daar werd Engeland uiteindelijk vijfde door vandaag uh, te winnen van Australië met 2-0. En Nederland moet nu ineens, gisteren was dat Korea, vannacht werd er bedacht dat het Argentinië is en moet tegen Argentinië de finale spelen. En Nederland begon die finale. We zijn het al heel slecht. Al na 28 seconden was het Soledad Garcia die voor 0-1 zorgde. En je zegt het, de verkeerde band gekeken, de videoband gekeken. Nou, dan zullen ze vannacht om half één misschien wel Argentinië hebben opgezet, maar ze waren gisteren natuurlijk hartstikke blij dat ze Argentinië ontliepen in de finale. En als ze het allemaal goed hadden gedaan, hun huiswerk, dan hadden ze gisteren in ieder geval gezorgd dat ze tegen Korea die Argentijnen ook nog zouden kunnen ontlopen door de wedstrijd wat meer te manipuleren dan het tot nu toe of dat het gisteren is gebeurd. Toen dacht Nederland dat een 2-0 overwinning genoeg was voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Korea. Nou, daar kwamen ze met een uh, koude kermis thuis. En Argentinië is goed begonnen hoor in die finale. We spelen nog geen vijf minuten. Argentinië heeft al een strafcorner gehad, heeft een doelpunt gescoord en heeft al een veldkans uh, gekregen. Nederland is nog niet echt in de buurt geweest van het Argentijnse doel. Wat dat betreft wordt het echt, denk ik, een moeilijke, hele moeilijke middag voor de ploeg van coach Max Caldas. En nog steeds zijn er ploegen die starten, maar die tijd van Garmin, Kio, die staat gewoon, hè? Voorlopig blijft hij gewoon staan. En dat is prima natuurlijk van Garmin. Lampere komt er zo meteen aan. Nou, die gaan er ook zeker niet aankomen. Want die zijn nu al bijna langzamer dan de nummer 6 in het voorlopig klassement Française de Jeu. En dat betekent uh, ja, dat ze daar dan in ieder geval ook nog wel wat uh, aardig wat tijd verliezen. En een ploeg die ook tegenvalt na 9 kilometer is de ploeg van uh, Radio Shack. Want daar hadden we toch echt wel uh, veel van verwacht van die ploeg waarin uh, nog veel pure tijdrijders zitten. De belangrijkste is natuurlijk Levi Leipheimer. Maar Radio Shack rijdt op 9 kilometer de vijfde tijd. Daar rijzen een seconde. Veel is het natuurlijk niet langzamer dan Rabobank, maar toch hoor. Vijfde tijd voor Radio Shack. Wetende dat Astana, die daar nog de derde tijd had, uiteindelijk wat verder zou terugvallen. Maar het geeft in ieder geval aan dat het allemaal niet helemaal naar wens gaat voor die ploeg van Levi Leipheimer. We kijken nog eventjes naar Kofi. een van de Franse ploegen die daar in actie is. Die bijna Meteen al bij de start een mannetje kwijt waren. Omdat er iets misging met een uh, versnellingsapparaat. Maar dat dus schijnt inmiddels op te lossen te zijn. Want zij rijden daar gewoon met uh, negen man door. En we weten dat HTC Highroad inmiddels van start is gegaan. HTC Highroad toch ook een van de favorieten voor de eindoverwinning van vandaag. Met Cavendish Bak, IJssel, Gos, Martin, Peet, Renshaw van Garderen en Velitz. Maar één man zijn ze kwijtgeraakt. Bernard IJssel. Want die verstuurde zich in een van de eerste bochten en gleed toen onderuit met zijn fiets. Kon zijn weg alleen vervolgen. Maar de acht waren weg en die gaan echt niet wachten op Bernhard IJssel. Een ploeg die al lang binnen is, is de ploeg van Vakal Soleil. die Nederlandse ploeg. Voorlopig staan ze vijftiende in het klassement. In de staart dus van dat klassement. Alle reden voor Paul Sanders om eens te gaan praten met de man die gisteren zo lang in een ontsnapping zat. Lieve Westra, zeker na de dag van gisteren, hoe zwaar was deze tijdrit, deze ploegentijdrit? Uh, ja, nou, niet, niet zwaar. Uh... Mijn gevoel was gewoon goed, alleen uh, ja, denk ik dat we als ploeg wel goed hebben gedaan, alleen dat ging uh, gewoon niet snel genoeg. Nee, het ging niet snel genoeg, maar merkte jij dat jouw ploeggenoten, zeker degenen die gisteren zijn gevallen, daar last van hadden? Uh, ja, ik denk, ik denk wel dat er, dat, dat meespeelt mee natuurlijk. Het is niet ideaal. Uh, ik denk, uh, of ja, als je ziet in de bus uh, dat er van, uh, van de negen, ik denk, uh, vijf renners uh, helemaal ingetaapt in zijn. Uh, dat is niet ideaal natuurlijk, maar... Uh, ja, uh, ja, ja, ja, het ging gewoon niet snel genoeg. Ik, ik vond, mijn gevoel was gewoon goed. Ik, ik, was, gewoon, uh, ik was super, dus uh, daar ligt het niet aan. Alleen uh, ja, de ploegmatici, het is een uh, ploegentijdrit. en uh, ja, je moet het als team doen. En uh, ja, als het dan een paar uh, iets minder zijn, heb je een probleem. Wie was de zwakste schakel en de sterkste schakel vandaag? Uh, ja, ja, de Gent uh, natuurlijk, die, uh, die, die heeft uh, met zijn uh, blessure uh, toch uh, ja, dat was de minste. Maar ja, dat is uh, logisch natuurlijk. En, uh, en voor de rest, uh, ja, ik denk dat ik wel een van de betere was. Een van de betere was lieve Westra. zei dat we gaan weer tennissen. Marcella Meske op Wimbledon. Tweede set heel snel voor Djokovic. A, uh, Nadal leek aangeslagen. Maar Nadal is wel Nadal, hè? Ja, want hij leidt nu in de derde set met 3-0. Brak Djokovic in de tweede game. Op dat uh, eerste uh, breakpoint dat hij überhaupt in de wedstrijd kreeg. Makkelijke misser van, Nadal, van uh, Djokovic in het net. Dus toch een beetje nerveus daar. Maar oké, okay, eens u maakt nog geen zomer. Want de set is nog lang. Djokovic heeft nog uh, heel wat games uh, de kans om terug te breken. En voorlopig ja, is hij toch de betere speler in de wedstrijd. Want hij leidt met 6-4 en 6-1. En nu 3-0 Nadal wij gaan eens even verder praten over de, die ploegen-tijdrit. Eh, er moeten natuurlijk nog een paar goede ploegen ook komen. Maar toch, als wij nou de tijden zien zo, krijgt de tijd, de eindtijd van de Rabobank, de 25 minuten rond, zeg maar, langzamerhand wel wat meer body, om het maar zo te zeggen. Ja, als er vanuit gingen dat ze rond plaats vijf zouden eindigen... dan zitten ze re redelijk op koers. Ja, maar ik bedoel vooral qua tijdsverschillen... dat er toch niet hele grote spectaculaire dingen lijken te gebeuren. Hè? Als je toch ook de Team Sky, die, die men verwacht, de Radiocheck, die men verwachtte... Die, die, die hangen allemaal rond die tijd zo'n beetje. Ja, maar dat, de, de eindtijd is toch altijd nog, nog iets sneller... En, je ziet, uh, je kunt 62 rijden, je kunt 64 rijden. En echt veel harder kun je ook weer niet. Nee. Dus het, daarom blijven die tijden redelijk bij elkaar zitten. En het is vooral ook aan de kopman, als die goed is. Zoals Robert Geesink ook uh, zelf zei: van ja, ik voelde me gewoon echt goed vandaag. Dat is eigenlijk de bepalende factor voor de tijdrit. En ja. als zolang hij mee kan gaan en hij aan kan geven: het moet harder, sneller, het kan nog. Ja, dan, dan kun je met je team doorgaan. En ook al loopt uh, door zeg maar, hier wel weer 20, 25 seconden achter op een aantal. Die zal toch ook niet zo ongerust geworden zijn van wat hij vandaag ziet uiteindelijk. Hè? Want dit was wel ingecalculeerd, hè, deze secondes met zijn ploegen. Ja, zeker. Uh, hij is toch uh, ten opzichte van de Astana twee jaar geleden... waar hij dan rondreed. met al die tijdrijders in zijn ploeg. Die rijden nu allemaal over andere ploegen verspreid dan heeft hij met deze ploeg gewoon een hele goede tijd en, en een schade beperkt. Dus zo zullen zij vanavond gaan slapen. En nog even over wat je net zei, want je zei dat het hangt natuurlijk veel van de kopman af. Dat snap ik. Is dat toch ook een beetje de mentale factor als die kopman, als je die mee moet sleuren, dat dat toch uh, gewoon in praktische zin, maar ook in mentale zin wat tijd gaat kosten? Misschien ook lichte ergernis als hij niet mee kan komen? Ja, dan, dan, dan, dan twijfel je van, wat doe, ik? wat doe ik? Gaan we volle bak door? Of moeten we hem heel constant in de gaten houden? Je wordt een beetje afgeleid van hetgeen wat je aan het doen bent. Want je gaat dan toch met een schuin ogen kijken van, hey, hangt hij er nog aan? Uh, hoe gaat het met hem? Moet hij een beurt overslaan? En dan, dan weet je dat de tempo wel hoog is. Maar, je wil wel sneller, maar dan, dan moet je zeker je kopman niet verliezen. Het fenomeen tijdrit, tijdrit, hoort uh, bij het wielrennen. Uh, toch zijn er wel eens mensen die zeggen: Als je nou heel principieel kijkt, en we hebben het over een koers waar uiteindelijk de sterkste persoon de winnaar is. Uh, stel dat die 20 seconden van zo'n ploegertijdrit doorslaggevend zijn. Uh, ben je, kan je in dat principe wel iets vinden? Dat, dat er mensen zijn die zeggen: Ik vind dit toch eigenlijk niet helemaal bij de toer passen. Of bij welke koers dan ook. Nee, dat, nee. Nee? Dit, is, dit is gewoon puur wielrennen. Dit is, uh, kijk, wielrennen is een individuele teamsport. En de individu, met zijn klas en met zijn persoonlijkheid... die pakt die overwinning in het algemeen klassement. Maar die pakt hij niet alleen. Die pakt hij echt met zijn team. En daar is het, ja, gewoon de ploegentijdrit een onderdeel van. Het laten zien van wat je waard bent... Met al het materiaal, met sponsoren, met fietsen, fabrikanten die hier dag en nacht mee bezig zijn. Want eigenlijk zeg je in die andere etappes, ook al komt daar de eenling uiteindelijk naar buiten, is het ook een heel teamgedrag en teamspel wat uiteindelijk wint. Dus die teamfactor hoort gewoon bij het wiel. Ja, absoluut. Dat is gewoon echt, dat is ook wat je samen doet. Je bent daar drie weken lang echt van, je slaapt samen in en je wordt samen wakker en je doet echt alles samen. En dat is echt. Een, een ongelofelijke spirit die je krijgt... en die ook in zo'n ploegentijd het te, teweeg brengt... dat je zo diep gaat, maar je doet het wel met elkaar. Nou, we hebben heel veel ploegen met elkaar gezien. Volgens mij zitten de meesten nog lekker aan tafel vanavond. En nog de muziek. Ween. Kenny Jeans van Elissa Doolittle. 21 van de 22 ploegen uh, hebben inmiddels of die tijdrit voltooid of zijn onderweg, Joh. Klopt helemaal Nog één ploeg die zometeen richting het startpodium moet. Omega, Pharma Lotto. De ploeg van de leider, de trotse leider, de man in de gele trui. Philippe Jules man die gisteren zo keihard toesloeg. Maar hij zal het moeten gaan waarmaken hoor in deze ploegentijdrit met zijn ploeg. Ik zei het al, een, een prima ploegentijdrit in de Ronde van Italië. Eigenlijk verrassend tegen ieders verwachtingen in. We kijken naar tussentijden vooral. Want we hebben op dit moment nog een aantal grote ploegen die niet ...aan de finish zijn gekomen tot nu toe. Garmin staat daar aan de leiding. Sky op de tweede plek op 4 seconden. En dan Rabobank op de derde plek... ...op 12 seconden. Gevolgd door Saxo Bank op 29 seconden. Dat zijn de eerste vier ploegen. Maar kijken we dan naar het tweede tussenpunt... ...op 16,5 kilometer. Daar zien we Garmin bovenaan staan. Dat is de ploeg die ook de snelste tijd aan de finish heeft. Sky staat daar tweede op 4 seconden. Dat was dezelfde tijd als aan de finish. En dan Rabobank op 3, Want Radio Show... Dat uh, toch ook uh, een aantal favoriete renners in deze ploegentijdrit had. Die uh, staan daar gewoon nog steeds vierde. Ze hadden een seconde achterstand na 9 kilometer. En die achterstand is opgelopen tot 2 uh, seconden op Rabobank. Dus dat betekent dat Radio niet in de allerbeste vorm bezig is aan deze ploegentijdrit. Kijk ik ook naar HTC Highroad, De ploeg van Tony Martin, toch ook erkend uh, tijdrijder. Man die ook zo graag in het geel had uh, willen staan na deze etappe. Maar HTC... Uh, highroad. Ja, die doen het ook niet best hoor, want die rijden ook uh, een seconde langzamer nog dan Rabobank na 9 kilometer. Ze moeten nog op dat tweede meetpunt uh, doorkomen. Dus is het even afwachten wat daar verder gaat gebeuren. Leopard is inmiddels ook door dat meetpunt heen gekomen. De ploeg van de broertjes uh, Schlek, de ploeg ook van Cancellara. die zal heel veel werk in zijn eentje moeten verrichten. En Joost Postema heeft de pech dat hij van kop afgaat op het moment dat Cancelara aan kop komt. En dat betekent dat hij moet inpikken op het moment dat uh, de gas hendel daar eens even stevig wordt opengedraaid door Fabian Cancellara. Zware taak dus voor Joost Postuma. En we kijken dan naar Leopard. Die rijden voorlopig de derde tijd daar, want uh, zij rijden gedeeld de derde tijd met uh, Astana op 9 kilometer. 1 seconde sneller maar dan Rabobank. 7 seconden langzamer dan Sky. Het is dus echt een secondenspel. We kijken nu naar die ploeg van Leopard. Cancellara daar bijna in het uh, midden in zijn uh, regenboogtrui, ten teken dat hij de beste tijdrijder in de wereld is. Natuurlijk Rabobank nog steeds op de derde plaats. Prima prestatie tot nu toe. En een van die gangmakers bij die Rabobank ploeg is ongetwijfeld in de tijdrit Lars Boom geweest. Steven Dalenboud, praat met hem. Kun je van jouw gevoel zeggen, de kop van deze Tour is eraf? Ja, in ieder geval het weekend is voorbij natuurlijk. Uh, hopelijk wordt het morgen iets minder druk. Veel publiek. Uh, mooi weekend geweest denk ik. Goed, uh, geen tijd verloren. Belangrijke renners tot nu toe veel tijd. Gewonnen, dus dat uh, is belangrijk. Uh, jullie komen uh, over de finish. Uh, stappen van de fiets af na deze ploegertijd van vandaag. En het is eigenlijk unaniem. Hè? Iedereen is uitermate tevreden. Ja, denk ik denk het wel. Uh, iedereen heeft het gevoel dat het uh, heel erg hard ging en dat het goed was. En uh, dat gevoel heb ik ook. Uh, het ging heel erg hard. Het was, iedereen, iedereen heeft een goede beurten gedaan. Uh, elkaar was goed afgelost. Uh, dus alles was goed. Je hebt eerder ploegentijd er Kun je dat vergelijken met of het dan beter ging dan daarvoor? Nee, is moeilijk natuurlijk. We hebben nu andere jongens bij. Uh, andere renners die het al hebben gereden, maar dan hadden we meer een voorjaarsploeg. Dat was alleen jij en Robert Geesink. Ja, en, uh, ja dat denk ik wel. Ja. Dus ja, dat is toch anders. En, uh, daar ging het ook heel erg hard en nu ook. Alleen uh, ja, toen we waren verrast dat we hebben we gewoon ADO gewonnen. En, uh, daar kun je iets van leren, maar dan uh, moet je wel dezelfde ploeg zijn. En uh, dat was nu niet, dus dat is op zich niet erg. Maar we hebben, de, we hebben gedaan wat we konden en uh, ik denk dat we maar tevreden mogen zijn. Inmiddels is Garmin ook gefinished, 12 seconden sneller dan jullie. Wat zeg jij dat? Ja, ja Garmin heeft uh, nog sterkere tijdrijden dan de zon, denk ik. Uh, met Sebriski en Miller uh, en dan uh, de kopmannen ook. Uh, dus uh, valt op zich nog meer het verschil. De andere conclusie na vandaag is dat er uh, een voorsprong van anderhalf minuut is van Komt op door na twee dagen. Ja. Uh, wat voor gevoel geeft dat deze ploeg en wat voor gevoel geeft dat jou? Ja, goed gevoel denk ik. Robert heeft denk ik wel een goed gevoel. We zijn blij dat de kop eraf is en dat, uh, dat we zijn vertrokken. En uh, we kunnen nu langzaamaan zo richting het zuiden gaan denk ik. Wat zijn de komende dagen voor dagen van jou? Is dat dan een relatieve rust vergelijken met dat stressvolle openingsweekend? Of? Ja, ik hoop dat we, dat we, dat we morgen iets rustiger en Wat meer rust in het peloton zitten. zou fijn zijn. Maar dat uh, ja, zal, zal waarschijnlijk wel niet. Dus uh, het is belangrijk dat we gewoon uh, met Robert weer goed overleven en dat we, dat we geen tijd verliezen. En hoe voel jij hè? Ik voel mij op, prima. Geen uh, ongemakken? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, dat is in ieder geval mooi. Larsboom, dus geen ongemakken. Radio-check is inmiddels binnen. Toch sneller dan Rabobank. Twee seconden sneller. Zij staan voorlopig op de derde plek. Rabobank naar de vierde plek. Tien seconden achterstand op tien. Garmin. En Leopard is één renner kwijt. Jammer hoor, maar ik had het eigenlijk al een beetje voorspeld. Joost Postema is eraf. Gaan nou, we weer hockey in Amstelveen. Gerard Rood snelle Argentijnse voorsprong. En toen? 20 minuten lang Nederland bezig om het ritme een beetje te vinden. Om de combinaties te vinden. Maar het gaat allemaal niet makkelijk hoor tegen die Argentijnen. Die natuurlijk een geweldige kick hebben gekregen vannacht toen ze dat protest wonnen. En uh, toch in de finale stonden. nadat ze gisteren daar teleurstellend werden uitgespeeld. En uh, Nederland heeft in die 20 minuten, ik zei het al, geprobeerd om de motivatie te vinden. Om de combinatie te vinden. Maar het gaat allemaal moeizaam. Het blijft moeizaam gaan tegen de felle Argentijnse vrouwen. Vorig jaar werden ze wereldkampioen. Vorig jaar versloegen ze Nederland in de finale. ...van de Champions Trophy. En vandaag, vandaag gaat het van de, de Argentijnen betreft weer gebeuren. Wat Nederland betreft natuurlijk niet. Het is 0-1 in het voordeel van Argentinië. We hebben een snel buurt op Wimbledon. Houdt Nadal zijn breek vast, eh, Marcella. Nou, inmiddels heeft hij er twee, want hij breekt zojuist uh, de service uh, van Djokovic uh, bij stand van 4-1. Dus het staat nu 5-1 uh, voor Nadal. En dat betekent uh, ja, dat hij zo goed als uh, uh, de derde set heeft gewonnen. Maar uh, gaat hij nu voor serveren. De eerste twee sets dus 6-4 en 6-1 voor Novak Djokovic. En zo stevenen we dus uh, op een vierde set af als uh, Nadal gaat serveren voor de setwinst in de vierde set bij 5-1. En wij blijven dat natuurlijk allemaal volgen in het vierde en laatste uur van Radio Tour de France. Inmiddels is uh, Philippe Gilbert met zijn mannen ook gestart als laatste in de ploegentijdrit. Dus ook over een minuut of 25 de definitieve uitslag en de consequenties daarvan. En natuurlijk de hockeyfinale. Dat allemaal in het vierde en laatste uur van Radio Tour de France op deze zondag, de 3e juli.